Katekok met het NOS Journal. PVV-leider Wilders doet aangifte tegen de officier van justitie en de advocaten-generaal. die betrokken zijn bij de strafzaak tegen hem. Volgens Wilders hebben ze valsheid in geschriften gepleegd. In verbaal in het dossier verklaarden de aanklagers. dat er geen overleg is gevoerd. of afstemming is geweest tussen het OM en het ministerie. over de vervolging van Wilders in het minder Marokkaanse proces uit stukken die RTO Nieuws gisteren publiceerde, blijkt dat dat wel zo was. In de buurt van Hoofddorp is een trouwstoet van 15 auto's aan de kant gezet. Volgens de politie zijn in de stoet, die onder meer over de A4 en de A10 reed, rookvakkels afgestoken. Een bestuurder die vakkels in zijn kofferbak had, is daarvoor bekeurd. Drie auto's zijn in beslag genomen, omdat de bestuurders niet op het contract stonden van de Duitse verhuurder. Volgens de Telegraaf was de trouwstoet onderweg van Almere naar Rotterdam. Op de ring bij Amsterdam zouden deelnemers ook afslagen hebben geblokkeerd... voor andere weggebruikers, doordat ze in kolonen reden. In Duitsland is ophef ontstaan na de benoeming van een politicus... van de extreemrechtse NPD tot burgemeester van een dorp in Hessen. Stefan Jax was de enige die zich beschikbaar had gesteld... voor de burgemeestersfunctie in Waldsiedlung. Het is een vrijwilligersfunctie. Daarom stemden de lokale afdelingen van CDU en SPD voor zijn benoeming. Maar landelijke politici van die partijen... willen dat de benoeming wordt teruggedraaid. Trainer John Stegeman van Pek Zwolle is donderdag aangehouden nadat hij onder invloed van drank een auto-ongeluk had veroorzaakt. Zijn rijbewijs is ingenomen. De 43-jarige Stegeman ramde met een auto van de club een lantaarnpaal. Niemand raakte daarbij gewond. In een reactie zegt Stegeman spijt te hebben en de straf van de club te accepteren. Pek legt de trainer onder meer een boete op. Het weer vanavond en vannacht is het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar 3 tot 9 graden. En op de koudste plekken ontstaat mist. Morgen is wisselend bewolkt en op een enkele bui in het noorden na blijft het droog. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Dit is de zomer van ZFM. Met nu de haling van Zandvoort op zaterdag. Als je momenteel meekijkt op de webcam van uh, CFM, de tolweg 10 naar de CD-studio's. En dan uh, zag je mij ook net met een uh, stapeltje A4'tjes. Ja, dat zijn de gedichten van de dag waar ik een keuze uit uh, mag maken. Maar je maakt het me wel weer moeilijk, uh, Albert-Jan. Kan ja, het klopt? niet wat makkelijker of zo? Uh... Nee, nee ik, maar, ik was eruit. Maar de... Jij was eruit? Ik was eruit. En, uh... Heb je ze op volgorde gelegd? Geef eens een hint. Nee, ik, nee, niks. ik heb... Uh...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 C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à porter de main Een cadeau de lamp.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 Een Deze en wat een mooi moment, een ademloos gesprek. En misschien zie ik je ooit nog. Ja, dan dus zitten we nog even naar Q3 te kijken, Albert -Jan. wat boven valt dat al die auto's nog even richting. Uh... Richting de start gingen die hoopten nog dat ze Roy konden rijden, maar ze kwamen net een paar seconden tekort en eigenlijk de enige die door kon zeg maar dat was al de nummer 1 Leclerc, dus dat kan ik alvast uh, verklappen. Dus ja, daarover straks veel meer in de pit report hier bij CFM. Eerst gaan we nog even een plaatje draaien speciaal voor collega Albert Jan. Fox the Fox, precious little diamonds. <lacht> little diamond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 Misschien, maar blijf en maar slapen Wij kunnen hebben een onverziend als het de haas. Maar wij je zij, want wij zijn land verlaten. Mij hed op zij, dat je gaat je We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op opzij, op zij, zijn, maar blijf en wat, maar slaats. Wij, wij hebben een de haas.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 ZANG que tu no me haces bien todos quieren saber porque te quiero con locura mis amigos dicen que tu no me haces bien todos quieren saber por qué te quiero con locura.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 Ze zegt me kom je weer naar buiten, dus ik ga gelijk. Patta, chaka, is er weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit, niet uit. Aalt fibblakken, is er weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit, nee, vandaag niet uit.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 Zo is het. En uh, krijgen we de KLM open ook weer terug, of niet? Uh, voorlopig uh, niet. En wie zie ik hier binnenkomen? Hij is er, Fred. Hij is ja. er, ja. Maar het sluit niks uit. We ja. Wellicht dat KLM open nog een keer op de kennen wat het beeld gaat worden. Dat zou mooi zijn. Fred, hij is er weer. Goedemiddag, Fred. Hey, goedemiddag. Fijne verkoop je gehad. Heerlijk. Nou, daar gaan we het straks over hebben natuurlijk, uitgebreid met uh, Fred. Maar eerst gaan we nog even één plaatje draaien voor het uh, gedicht van de dag...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 you fuck playing a favorite song me and mrs mrs jones mrs jones mrs jones mrs jones we got a thing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 She's got her own obligations and so and so do I and Mrs. Mrs. Jones Mrs. Joe. Mrs. Joe. Thank We got a thing.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 En we over, En dat was het uh, verhaal van uh, me en Mrs. Uh, Jones. Know... Ja, dit weekend staat Sanford in de teken van de historische Grand Prix. En ook ons uh, mooie gedicht, of, nou ja, mooie. Het, uh, het heftige gedicht van de dag staat uh, in de teken van de historische. Uh,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 Dicht over uh, Jim Clark, de oude aan uh, Jim Clark. Draai door deze van Earth, Fire en uh, Fantasy. Ja, vorige week vroeg ik nog aan haar collega Albert-Jan... heb jij die Fred, hij ooit nog eens gezien? <lacht> ja, nou, nou. Maar hij, uh, hij is toch nog uh, teruggekomen. Goedemiddag, Fred. Ja, Goedemiddag. <lacht> Ho <lacht> hoeveel jaar ben je weggewezen, uh, ja, joh? <lacht> nou, om precies te zijn, uh, wat is het, 49 uh, weken minder... Uh...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 En, oh, mooie uh, titel. Ja, ja, ja. ja, dat is een hele mooie titel. Dat <lacht> oh, snap ik het weer niet. <lacht> <lacht> nee, ja, geeft En Bob Offenberg gaan we ook eventjes bellen over zijn ja. single Laat het Verlangen. En uh, de heren van Storm, die gaan we ook eventjes bellen. En jij laat me vliegen. Dus ja, en we krijgen nog bezoek. Andries van den Brink, die komt hier om, uh, om zes uur.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 Ik bemoei me overal mee, dat ja, weet natuurlijk. je toch? Ik, ik, heb, uh, ik heb van alles op het oog, dus... Oké, okay. nou Stop. ja, die treedt in ieder geval morgen op uh, in Haarlem... Uh, bij uh, de pannenkoekenparadijs. Ja. Paradijs, ja. Ja, moet je opletten, want er zijn een hoop uh, pannenkoekenhuizen hier oh, in, de, in omtrek, dus... <laughs>